Tijdens de hoorzitting over het afluisterschandaal in het Britse lagerhuis... heeft oud hoofdredacteur Rebecca Brooks van News of the World gezegd... dat ze nooit heeft toegestaan dat steekpenningen aan de politie werden betaald. En ook heeft ze, net als haar baas Murdoch vanmiddag... spijt betuigd over het afluisterschandaal. En ze zei dat ze niks afwist van telefoontaps.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 Middelburg stond vandaag in het teken van een dubbele moord. De verdachte werd vanmiddag opgepakt en het is een bekende van de familie. Zometeen alle details. In de Tour de France lijkt iedereen een bloedhekel te hebben aan Fauclair. Waarom is de vraag? We vragen het aan onze held, Kenny van Hummel. En de schippers van BNN zijn uitgevaren. De avonturen van Luc Ickink en Frank van der Lenden, die hoor je hier iedere dag in BNN Today. Vandaag deel 2. Zijn ze erin geslaagd met een BNR op de foto te gaan in Lemmer? Nu vertelde de havenmeester dat Rintje Ritsma... de beer van Lemmer hier om de hoek woont. Beetje zelf? Ja. Nou. En volgens haar was het van onze boot... vier huizen verder langs de oever. Today's topics. Eerst nu Today's Topics, waar heeft men het over aan... Uh, ja, waaraan? Aan de koffietafel, bij de lunchtafel, online enzovoorts. Liekeveld. Nummer 5. De Nijmeegse Vier Dagen die is vandaag begonnen. En de deelnemers werden aan de start flink aangemoedigd. Succes! Zit vrijdag! Ja, ja, blijf lang. Ja, ja, ja. het is goed. Het is goed. Ja, echt. Een hele goede Mark marie Huibrechtse imitatie. Die doet het blijkbaar goed bij de lopers van de Vierdaagse. Maar er is één man die al deze pep talks helemaal niet nodig heeft. Martijn de Graaf uit Utrecht. Hij gaat zonder te trainen voor de 50 kilometer. Het had inderdaad heel erg mooi geweest om in één keer ook gelijk lekker te gaan trainen voor die Vierdaagse. Dat is er niet van gekomen. En nu denk ik, ja dag, dan ga ik in ieder geval die Vierdaagse uitlopen. Uitlopen? Uitlopen, ja. We gaan ervoor en we gaan het uh, uh, als het aan mij ligt gewoon halen. Hij heeft vandaag de finish in ieder geval gehaald, hoe zou het nu met hem gaan? Ja heel slecht, ik voel niks, we hebben meteen die bloed, mijn, tenen die bloed. Ik, ik, mijn kuiten die zijn verkrampt, mijn enkels, mijn schermen, doet ze mijn, mijn liezen. ik zit een hele stuk. Die armen, armen, armen Martijn, maar ja het komt natuurlijk omdat hij nauwelijks getraind heeft. Ja, niet. En dat is inderdaad de tol. En dat is ongelooflijk stom. En ik voel me zo veel wijze eikel dat ik uh, een gedaan heb. Sorry voor het woord. Het is gewoon heel stom. Ik voelde me al verschuldigd toen ik op de, op de dijk liep... Waar, waar vijf jaar geleden zoveel ergs gebeurde. Dat ik dacht, nou, ik kan het wel weer even... Uh, ik doe het wel weer met mijn stomme kop. Ja, vandaag heeft hij in ieder geval <laughs> lekker kunnen trainen. Dus morgen gaat hij er vast weer met frisse moed tegenaan. Ja... Ik weet het niet, alleen het idee word ik al heel bang van. Ja, ik weet het niet. Kijk, met, meteen bloed, mijn met, met, met schenen doen ongelooflijk pijn. Dat is een oude blessure die ik wel ken voor mezelf. En, en dat is niet 1, 2, 3 over, daar was ik al bang voor. Het is dus nog niet ja. duidelijk of Martijn morgen al opgelapt is om weer 50 kilometer te kunnen gaan lopen. Ja, mensen die me kennen weten dat ik geen klein jongetje ben die wel tegen een stootje kan. Maar dit is wel even iets een, een stormwals die over, heen, uh, die over je heen knalt, ja. Nummer 4, Urk die wordt uh, misbruikt. Op zondag mag er geen geld geïnt worden, dus alles wat er op die dag verbruikt wordt, dat is gratis. En ondertussen loopt Urk al dat geld mis. Geld wat we heel laat kunnen gebruiken op Urk, want uh, zo heel ruim zitten we niet bij kaas. Kapiteins die varen speciaal op die dag naar Urk om gratis water en stroom af te tappen. De een die noemt het slim, maar deze meneer die denkt daar anders over. Misbruik maken van de situatie en van het geloof. En dat is eigenlijk het enige wat ik erover wil zeggen. U zou het zelf niet doen dus? Nee. Andere mensen die daar minder moeite mee hebben, die besparen een hoop geld. <laughs> Omdat het gratis is. Hoeveel scheelt u dat nou? Uh, 25 euro. Nummer 3. Onbeperkt gebraden kippetjes eten in Drenthe. Er zijn namelijk twee grote kippenschuren afgebrand. En dat is eigenlijk heel erg natuurlijk, want daarbij kwamen minstens 160.000 kippen om het leven. De stallen die waren vol en er zaten 160.000 kippen in. Niks van gereft? Nee, toen wij aankwamen rijden stond de st stonden beide stallen al volledig in de brand. Dus wij hebben ons alleen kunnen beperken tot nadrustactiviteiten. Het gebeurde allemaal in het Drentse plaatsje Gasselterboerveenschemond. Niemand die raakte verder gewond en volgens de brandweer is er geen asbest vrijgekomen. Nummer twee, KPN die wil meer geld verdienen aan smartphone gebruikers. Dus vanaf september wordt alles stukken duurder. Wij willen en een goede service verlenen aan onze klanten. Wij moeten zorgen dat we dat op een winstgevende manier ook kunnen doen. Dus die kosten en opbrengsten moeten met elkaar in verband zijn. En Ik denk dat we een, een verre deal hier hebben gemaakt voor de klant en voor KPN. Mobiel internet met KPN wordt niet alleen duurder, maar ook langzamer. In het standaard abonnement zie je dat KPN de uploadsnelheid zwaar heeft uh, teruggebracht naar een zogenaamde 100 kilobit per seconde. En dat is echt heel weinig. Dus als je een foto gaat uploaden van het terras, dan is je koffie al drie keer op voor je door kunt lopen ongeveer. En dan is pas de foto weg. Maar dat doen ze bijzonder om uh, Skype en Viber diensten in principe te ontmoedigen. Dus misschien is het handig als de KPN gebruiker alvast eventjes verder gaat kijken. Het wordt een heel uitgezoek dus. Ja, de consument kan in de zomervakantie weer gaan puzzelen. Hm. Dus heb je even geen zin meer in die kruiswoordpuzzelboekjes puzzelboekjes op vakantie... dan kun je ook je telefoonrekening even uit gaan pluizen. Leuk. Nummer 1. Een smerig afluisterschandaal in Engeland. Je hoorde het net ook al hier in BNN Today. De krant News of the Royalty luisterde voicemail van het Koningshuis... en het ontvoerde meisje Millie Dowler onder andere af. De gemiddelde English gentleman is hier niet van gediend. This is... Uh... Disgusting, disgraceful. There are no words to describe how awful this was. Well, it's absolutely shocking and poorly, the unethical journalism. Vandaag werden Rupert en James Murdoch gehoord door de Lagerhuiscommissie, en daar liet ook een toeschouwer merken dat hij dit smerige afluisterschandaal niet kan waarderen. Behalve dat hij dus verbouwd werd aangepakt, werd Murdoch ook fysiek aangevlogen. Een demonstrant wist er doorheen te komen, en die probeerde hem met scheerschuim uh, ja, te bekladderen.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 Ook Rebecca Brooks die, uh, moest voor de commissie verschijnen vandaag. En na alle verklaringen is het nog steeds niet duidelijk wie er nou wel... en niet iets van de afluisterpraktijken wist. Dit verhaal is dus nog niet afgelopen. En dat waren Today's Topics en dan zijn er morgen weer nieuwe. Lieke, dankjewel. Het is feest in Sesamstraat. Morgen, dan is het namelijk 35 jaar geleden... dat het programma voor het eerst werd uitgezonden. En dat klonk toen zo. welkom in. Ik dacht eigenlijk dat het nog steeds zo klonk, maar er schijnt iets aan veranderd te zijn nu. Um, iedere avond duiken we naar aanleiding van een nieuwsgebeurtenis hier in BNN Today in de geschiedenisboeken. Vanavond doen we dat samen met Tommy en vragen we ons af wat is zijn allermooiste momenten in al die jaren op straat. Tommy, goedenavond. Hallo, goedenavond. Ja, jij woont er al een Ho tijdje. Wat is nou jouw jou mooiste herinnering? Ja, nou, nou een eh, heleboel mooie herinneringen heb ik natuurlijk, maar... Uh, we, weet je, ik mocht een keer, mocht ik een keer als een ridder verkleed in een echt kasteel ridder spelen. Ah, dat was mooi. Ja, ja. Heb jij wel eens als ridder in een kasteel gespeeld? Uh, nee, nee, volgens mij niet. Nee, nee. maar, maar Indy was jongvrouw. Misschien was oh, Indy Minnie was jongvrouw. En, ja. en jij hebt haar gered toen? Hallo, Tommy? En toen dacht Tommy: bekijk het maar lekker. Je hebt genoeg van om over dat Seesamstraat te babbelen. Ja, nee, helaas. Tommy is er niet meer. Dan gaan we een plaatje draaien. Ik wou dat je een beetje funny. Niet just funny, really bad. We could roll the streets forever. Just like cats, but we never stray. Hij hangt you mermaid in We Tommy Goedenavond Tommy Hallo. Hi Tommy uit 6 Hoor je hoor je ja. mij ja, ik ben het horen, ja. Dat ja. ging even wat fout, denk ik. Ging er iets verkeerd? Ja, volgens mij wel. Oh, jezus. Maar je was aan het vertellen, je, je, jouw mooiste moment uit 35 jaar Seesumstraat was toen je ridder speelde. Ja, ja, ik, ik mocht ridder zijn. Ja, nou, dat vond ik wel heel erg fijn. En, en in die mini moest je, die moest jij je redden? Je moest haar ja, redden. samen met Pino want die was mijn knicht. En toen hebben we er ook nog wat van gemaakt. Ja. Nou, daar hebben we een fragmentje van van, van het een liedje. Luister even mee. Echt waar? Me. ja ja. trouwe Ja, ja, ja. Je ziet het weer helemaal voor je. Ja, ik, ja, het was, was zo leuk. Het was echt tof. Het was echt tof. Dat was goed. Ja. En toen heb je nog een leuke avond gehad met die mini toen je haar gered hebt? Eh. Ja, nou. Ik niet helemaal gelukt, geloof ik. Denk ik bang. Maar. Want? Uh, nou, binnenwegebaar raakte ik aan het eten en aan het drinken. En toen waren we die vergeten. <laughs> Oké. Okay. Ja, er zijn bepaalde zaken belangrijker in het leven. Tommy, de verbinding is heel slecht, dus we houden het even heel kort. Maar wat ik me nog even afvroeg... Jij woont al je hele leven in Seesemstraat. Ja. Wordt het niet eens tijd dat jij en Inimine Mini er gewoon tussenuit piepen? Echt niet. Nee? Echt niet. Ken je een leukere straat dan Seesemstraat in Nederland? Daar ga ik in wonen, maar <laughs> ik ken hem nog niet. Dus dan nog 35 jaar... Ja, wat mij betreft wel, ja. Tommy, dankjewel. Oh nee, ik moest nog even vragen. Want ik bedoel, ben ik ben helemaal vergeten. Gefeliciteerd natuurlijk met 35 jaar Seesemstraat. Maar hoe gaan jullie het vieren? Dat wil ik natuurlijk nog even nou, nou, weten. Nou, er zijn allemaal wedstrijden. Dat, dat, dat je bijvoorbeeld eh, ja, trieren mag maken. Bedenken hoe je eruit moet zien. Of een liedje voor Pino kunt maken. Maar dan moet je maar naar onze site gaan. Dan kun je het allemaal zien. En dat is? Seesemstraat.nl. Dat dacht ik al. Dankjewel, Tommy. Dag. Dag! BNN Today. Ja, wat gaan wij doen? Daar ben ik op zoek naar. Wat gaan we doen? Ja. Uh, JLo, oftewel Jennifer Lopez, uh, het merk Jennifer Lopez, heeft een affaire gehad. Nou ja, heel gedoe in Amerika. In ieder geval, zij, zij is een, een, een fenomeen, zij is een merk. En zometeen onze entertainmentdeskundige Bridget Maasland over uh, dit fenomeen. Is Sila Green Bright Lights Bigger City? Holland. Ja, in Exit-Holland bellen we iedere avond met een Nederlander die zich ergens anders in de wereld heeft gevestigd. Vandaag Naima Elmas-Louis uit Marokko. Naima, goedenavond. Hallo, goedenavond. Jij bent net verhuisd naar Tanger, dat is helemaal in het noorden hè, van Marokko. Um, ja, en daar kom je nogal wat dubieuze Nederlanders tegen. Ja, zo, zo is het heel makkelijk om Nederlanders tegen te komen hier. Uh, maar wat ik al vrij snel merkte nadat ik me hier had gevestigd was dat er nogal wat mensen zijn weggelopen van uh, wat Nederlandse probleempjes, om maar ik zo zeggen. Oké, okay, zoals? Wat voor soort er was, mensen? Nou, er was iemand en die had een uh, schuld in Nederland. Ja. Uh, zoveel schulden, was zo erg opgelopen. Daarnaast kwamen er ook uh, schulden bij van de rechtszaak. Het ze uh, besloten om gewoon weg te gaan uit Nederland. Uitgeschreven vijf jaar hier te zitten uh, te werken. Want er zijn ook een aantal Nederlandse bedrijven... Waar je kunt werken. Dus die gaat hier vijf jaar zitten totdat ze de uh, schuld kwijt is en overweegt om terug te, te gaan. Nou ja, en, maar, en, er, en er zitten nog wel meer mensen, dus met een, met een raar verleden, ook een beetje maffia-achtige types begrijp ik. Ja. Hoezo gaan ja, ja. die allemaal in Tanger zitten dan? Nou, Tanger is het noordelijkste puntje van Marokko. Je bent zo in Spanje. En als je familie hebt, want ik zou als ik zelf gezocht zou worden door Interpol, zou ik niet naar Spanje gaan. Maar goed, het is voor familie in Nederland bijvoorbeeld heel makkelijk om op bezoek te komen dan. Ja. En ja, mensen hebben ook hun roots hier. Heel veel. Er zijn ook uitgestolen Nederlanders, maar er zijn ook Marokkaanse Nederlanders. En in Nederland is het zo vaak uh, dat de Marokkanen daar uit deze regio komen, ja, uit Noord-Morokko. Ja. Dus die, die herkennen het hier allemaal, die kennen het en die komen dan hier vestigen, zaken opzetten en uh, anonieme leventje leiden. Hoe, hoe weet jij dit? Ik bedoel, herken jij die mensen op straat of zo? Nou, ik heb hier wat mensen ontmoet. Uh, ook mensen die ik al in Nederland kende. En als ik met hun wat ga drinken of ga winkelen of wat dan ook, dan zeggen ze, oh, dat is die met dat en dat verhaal. En de andere vriendinnetje dan, oh dat is die, weet je wat er daarmee is? Dus dat, dat hoor ik. Want ik heb hier mijn roots niet. Ik kom uit het vuilen van Marokko, althans mijn ouders. Ja. Uh, dus ik, ik, ik, ik ken hier ook voor de rest niemand. Behalve die vriendinnen dan. En ja. die vertellen het. Maar als jij, ja. als jij al weet wat voor soort rare figuren daar rondlopen, dan weet de Nederlandse politie dat toch ook wel? En de Marokkaanse politie? Ja, ja. Marokko mag officieel geen Marokkaanse mensen uitleveren. Dat doet ze niet, want dat ziet ze. Ook al heb je een dubbele paspoort, je bent in Marokko gewoon Marokkaans burger, dus je wordt niet ja. uitgeleverd. Ja. En in Marokko hebben ze voor de rest niks verkeerds gedaan. Dus ja, daar kan er gewoon niks gebeuren. Daar kan er niks, uh, geen maatregelen worden genomen. Dus heb je een smetje op je cv en zoek je nog een leuke vestigingsplek, dan kan dat heel makkelijk in Tanger in Noord-Marokko. Ja, er zijn daarnaast nog heel veel, heel veel mensen die gewoon leventje leiden hoor. Die dat is ook hebben. <laughs> bijvoorbeeld Naima. Ja, ja, ja. bijvoorbeeld. <laughs> is het een beetje leuk daar trouwens in Tanger? Je, je woont er net. Het is, ja, het is anders. Het is anders dan wat ik gebed ben, want ik kom hier 800 kilometer uh, zuidelijker uh, vandaan. Ja. Daar heb ik altijd gewoond voorheen. En uh, het is even wennen. <laughs> want of vanwege die criminelen of... Nee, een andere slag mensen, zeg maar. Er wordt heel anders gereageerd op je. Vooral je hoort aan mijn tongval in het Arabisch. Dat ik niet uit de regio kom, want ze praten hier heel anders. Ze hebben een heel ander accent. Dat horen ze, nou, daar hebben ze het niet zo mee, zeg maar. Dus ja, dat, dat, dat horen ze meteen en dan heb je een hele andere reactie, zeg maar. In de winkels en op de markt. Sterkte daar. Je moet nog even inburgeren, denk ik. Dank je. Ja. <laughs> Nijma Elmas-Louis uit Tanger, dank je wel. Dag. Een spektakel. Ja, dinsdag. Dat betekent dat we de gebeurtenissen uit de wereld van media en entertainment bespreken met eigen, onze, onze eigen Bridget Maasland. Bridget, goedenavond. Goedenavond. We hebben het over JLo, oftewel Jennifer Lopez. Haar grootste hit stamt uit 1999. Let's Get Loud. En dat klonk zo. Ja, dat is al een tijdje geleden dus, 99. Nou, sinds die tijd kennen we haar in Nederland vooral als uh, actrice. In, uh, in heel veel flops, als The Wedding Planner. Uh, in Amerika, daar is ze ook groot als danseres, als jurylid van American Idol. Modeontwerpster, restauranthouder. Ze heeft een eigen productiemaatschappij, eigen parfum. En natuurlijk hele goed verzekerde billen, geloof ik, voor een paar miljoen per stuk. Mm -hmm. Oftewel, JLo is een merk. Een zeer goed lopend, en zeer goed verdienend merk. En nu is er een verhaal, want ze is vreemd gegaan. Tof, dat, Bridget. dat ja, nou, ja, Ik was er natuurlijk niet ze, bij. Nee, nee, nee, <laughs> <hè>? nee helaas. <laughs> maar Bridget, jij kent haar toch. Um, ken je haar trouwens? Heb je haar wel eens ontmoet? Uh, nee, Mark Anthony, haar hm. ex. Op dit moment uh, heb ik wel een aantal keer mogen interviewen. Maar Jennifer Lopez zelf niet. Ze nee. ja, gaat dus nu scheiden van Latin zanger Mark Anthony. Voor degenen die hem niet kennen. Dat is deze meneer. Ze gaat dus scheiden en het schijnt dus dat ze een affaire had. Hoe zit dat? Ja, een affaire met een heel knap model, William Levi. En die zit in haar videoclip I'm Into You. Um, ja, die zetten we ja. trouwens nu even op Twitter. Dus volg je ons. Oh, dat heb uh, ik gelijk even luisteren. Lieve luister ja. naar ja, twitter.com slash En dan kan je een linkje naar deze knappe meneer in de video. Ja. Maar het is natuurlijk heel fijn als iedereen op de wereld al zegt dat jij een affaire hebt gehad. Terwijl, wat ik net ook al gezegd, wij waren er allemaal niet bij. Dus dat weten we natuurlijk helemaal niet zeker. En je hebt net een tweeling gekregen van je beloved, waar je wel mee bent getrouwd, Mark Anthony. En dan is het natuurlijk toch wel eventjes rang als uh, dat misgaat, of je nou affaire hebt gehad of niet, het is altijd pijnlijk. Denk je nou dat, want zij, wat ik net zei, ze zegt een merk in Amerika. Hmm. Um, gaat dit haar carrière kosten? Een slipper, of dit goed aanpakt, niet. Dat zien we natuurlijk met heel veel mensen die bekend zijn in Amerika. De ene die een slippertje maakt, zeker als je een Arnold Schwarzenegger bent... en je hebt in de politiek gezeten, is het vaak een probleem. Maar ben je een David Letterman die eigenlijk een stand-up comedy man is... een late night man is, en die maakt een slippertje en pakt het goed aan... dan vergeeft iedereen het Ja, maar dit is ligt... wel een dame. Ligt dat dan niet iets anders? Ik denk dat het wel iets gevoeliger ligt, dat ze iets harder haar best moet doen... maar een paar tranen en een publiekelijk excuus werkt in Amerika altijd heel goed. Bij Oprah op de bank, ah, oh, dat kan niet meer. Nou ja, dat niet meer opschieten, ja. <laughs> um, aan de telefoon, Rabaté Keizers, zeg ik dat goed? Rabaté, ja. Rabaté van de hitkrant. Goedenavond, weet, alles, weet alles over JLo? Um, achter zo'n dame die zo'n carrière heeft... zit natuurlijk een, een hele marketingmachine. Hoe, hoe ziet die bij haar eruit? Uh, ja, ze is niet alleen uh, zangeres, maar ze heeft ook nog heel veel andere dingen die ze doet. Want ze is actrice, ze is model, uh, ze heeft een eigen kledingmerk, uh, ze heeft een eigen productiebedrijf, een restaurant en ze doet gewoon van alles. Dus ik denk dat ze daarom uh, ja, bij iedereen en overal bekend is. En, er, en doet ze dat goed in jouw ogen? Jij volgt haar een beetje? Ja, ze, doet het, ze pakt het wel heel goed aan. Want ze is, ze is overal en ze zorgt er altijd voor dat ze op precies het juiste moment met wie het nieuws komt, dus ik denk wel dat ze het goed aanpakt. Wat geef je daar zo'n voorbeeld van? Want ze is begonnen als actrice denk ik of als zangeres? Uh, nee, als danseres zelfs. Dus... Ze heeft uh, jaren in een nachtclub gedanst. En daar is ze ontdekt en toen is ze op een gegeven moment ook in videoclips gaan spelen. Toen heeft ze een film gemaakt uh, over een vermoorde Amerikaanse zoneres. Dus daarin speelde ze hoofdrol. En ja. daarmee is ze doorgebroken als zoneres en als actrice. Want jij zegt net van ze doet alles ook op het juiste moment. Wat, wat is een... Uh, bedoel, kan je iets vertellen over... Op nou, welke manier heeft, uh, heeft ze aangevoeld van, nou, van ik wat, moet nu dat of dat gaan doen? Nou, ze was op een gegeven moment een van de eerste sterren, vrouwelijke sterren met een eigen restaurant. Daarna vroeg ze er weer meer... Um, ze bracht een geurtje uit, wat heel succesvol was. En daarna voegde ze ook weer meer andere Ja, Ik, ik wou het zeggen, inmiddels heeft volgens mij elke Amerikaanse ja, ster in een, een heeft geurtje. Ja, iedereen een geurtje, maar zij was een van de eerste. Dus ja, ja. Uh, daarmee onderscheid je zelf wel. Ik denk alleen niet dat we in het geheel moeten vergeten dat ze ook nog eens moeder is. En dat, dat wordt natuurlijk wel hoog uh, in het vaandel gezet. En, zeker als je er een slippertje maakt. En daarbij ja. is ze natuurlijk al twee keer getrouwd geweest. heeft wat ja. affaires gehad met bekende mensen die allemaal misliepen. Dus dit was wel een beetje een succesverhaal. Hè? Dat je uiteindelijk met je ja. jeugdliefde... Mark Anthony was hij, eigenlijk... Was zij zijn jeugdliefde. Maar oh ja? okay. uh, toch getrouwd is en twee kinderen hebt gekregen. Ja. Dus ik denk heus wel dat, uh, dat ze een deukje oploopt met dit. Het is niet ja. de eerste keer. Nee, denk je dat ook Robert? Ik, ik zeg je naam verkeerd, zo het <laughs> ja. is een moeilijke naam. Nee, want het is natuurlijk wel Amerika en het is wel een dame die dan nu vreemd zou zijn gegaan. Ja, maar ik denk niet dat dit voor haar veel. Ik denk dat zij, Hij heeft een erge reputatie. Hij heeft ook zijn vorige vrouw in de steek gelaten voor andere vrouwen. Hm. Dus ik denk. Ik denk niet dat Jenna voorlopig hier last van gaat hebben. Want haar singles gaan goed. Ze heeft net een top 3 gehad, een nog gehad met die Pitbull. Dus uh, ik denk dat, dat, dat daar het wel goed gaat overleven. Daar hebben we nog een fragmentje van, dat nummer dat je net uh, noemde met ja. uh, Pitbull. Het heet On The Floor, luister even. If hard, ja, ze is niet de beste zangeres ever, hè, Bridget? Nee, dat is <laughs> Nee, dat klopt. Maar aan de andere kant is tegenwoordig het marketingplaatje... en wat je uitstraalt misschien wel bijna belangrijker. En dat doet ze natuurlijk hartstikke goed. Daar kan je daar echt uh, niets op aanmerken. En ook qua acteren. Want je zei net van de flops waar je ervan kent. Maar Out of Sight was een groot succes. En ze heeft natuurlijk ook wel in films gespeeld waarin ze wel wat liet zien. U-Turn met champagne kan ik me herinneren. Ja. Dat was een goede ja. film. Ja, absoluut. Wel erg lang geleden. Maar, maar wat <laughs> denkt de deskundige aan de andere kant wat ze moet doen... om, om dat deukje niet op te lopen? Um, ik denk... Think... Dat ze gewoon uh, ze deze moet blijven maken. De volgende single moet gewoon heel snel uitkomen. En ik denk dat het ook heel slim is als ze. Want ze zit nu ook in de jury van American Idol. Als ze dat soort dingen blijft doen en het publiek haar gewoon op een leuke manier blijft leren kennen. Ik denk gewoon. ook dat het handig is inderdaad in American Idol. Als hij nu bijvoorbeeld heel erg gaat voor de publiekslieveling kan je daarin ook jezelf weer meetrekken naar het publiek. Hè? En, de, en daarvoor zijn heel veel mensen achter haar die heel veel geld verdienen. Die ja. dat heel goed kunnen. Dus het zal heus goed komen. Bridget, even tot slot. We, hadden, we hebben het een tijdje geleden ook gehad over uh, Kim Kardashian. Dat is ook zo'n ja. merk in Amerika. En als ik dat allemaal zo aanhoor, het is allemaal zo gepland. Bestaan, nou... er, bestaan er dit soort mensen in Nederland, dat jij weet? Poeh. Uh, zo gemarked? nee zo maar ik vind wel dat het een verschil is tussen KK Kim Kardashian want zo ja. wordt ze eigenlijk genoemd en Jennifer Lopez JLo want JLo heeft wel echt een achtergrond en een opleiding in acteren en dat was echt haar droom waar ze helemaal voor ging en heel hard voor heeft gewerkt en KK heeft natuurlijk niet echt een enorme loopbaan al achter de rug nee. waarin ze zichzelf heeft bewezen maar ik ken ze in Nederland Nee, eigenlijk nog niet. Ik denk dat Patricia Paar er wel goed in is... maar tot op zekere hoogte. Nee, ik ken ze nog niet hier. Het is in ieder geval niet hoe jij als BN'er door het leven gaat. Helemaal gemarket. Dat zeker niet, nee. nee. Goed, Richard Maasland, dankjewel Tot volgende week. En Ravity Keizer van Hitkrant, dankjewel en tot ziens. Okay, Dank Half tien is het. Tijd voor het nieuws. Hier is Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS Journaal. Het gebouw van de zender Smilde is veilig genoeg voor onderzoek naar de brand. De recherche is aan het werk in en om het gebouw. En de mensen die bij de zender wonen mochten hun huis weer in. En de wegen in de omgeving zijn versterkt om zware delen van de ingestorte mast af te voeren.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 En oud-hoofdredacteur Brooks van News of the World ontkent dat ze politiemensen heeft laten omkopen. Het Britse parlement hield vandaag een hoorzitting in het afluisterschandaal. Tijdens die hoorzitting probeerde een man, Rupert Murdoch, te raken met een taart van scheerschuim. En die man, Johnny Marbles, had zijn daad op Twitter aangekondigd. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Middelburg was vandaag in de band van een dubbele moord. Vannacht werden uh, werd een 55 jarige vrouw en een 59-jarige man om het leven gebracht. De vrouw werd doodgevonden. De man die was zwaar gewond en die overleed vanmorgen in het ziekenhuis. Na een lange klopjacht werd vanmiddag uiteindelijk eindelijk een verdachte opgepakt. Veronica Roeg, die is verslaggever van Omroep Zeeland, die heeft de hele zaak gevolgd. Veronica, Veronique, moet ik zeggen: goedenavond. Hallo, Willemijn. Hallo. Uh, wat is er inmiddels bekend over die verdachte die is opgepakt? Nou, de politie heeft officieel nog steeds niks bevestigd, maar uh, uit uh, allerlei bronnen hebben wij inmiddels vernomen dat het, het zou gaan om de ex-schoonzoon van het echtpaar uh, dat uh, vermoord is uh, vannacht in Middelburg. En hij was bekend bij de politie, of niet? Nou, wat wij van omwonenden gehoord hebben... was dat hij alles eerder euh, zijn ex-schoonouders euh, bedreigd zou hebben. En dat, euh, dat echtpaar was verder een, een, een vrij teruggetrokken levend echtpaar. Euh, ja, waar niet zo heel veel op aan te merken. Veel waren gewoon uh, vriendelijke mensen euh, volgens de omwonenden. Alleen ja, die schoonzoon die, uh, was af en toe uh, een, een, ja, uit die bedreigingen in hun richting. Ja, En die buurtbewoners hadden daar ook al iets van meegekregen, hè? van die bedreigingen? Um, nou, dat weet ik niet zeker. Ik weet alleen dat ze ervan op de hoogte waren. En ik weet ook dat een van de buurtbewoners vannacht uh, uh, gegil hoorde en een hele harde klap. En uh, toen heeft hij de politie gebeld omdat hij in eerste instantie dacht dat het, dat het ingebroken werd. Mm -hmm. En uh, ja, later bleek toen de politie arriveerde dat uh, de inwoners van het pand uh, zien, een 55-jarige vrouw, dat die inmiddels was overleden aan haar verwondingen. Ja. En in het ziekenhuis is haar 59-jarige man uh, ook aan zijn verwondingen overleden. En ze zijn neergeschoten? Um, dat wil de politie ook uh, niks over zeggen. Maar wij hebben inmiddels uh, uit de uh, betrouwbare bron, zoals dat heet, genomen, dat ze zijn neergestoken. Hmm. Even over hoe dat is gegaan. Hè. Die, um, die verdachte is uiteindelijk op de, op de begraafplaats in Middelburg, in Middelburg opgepakt. Maar die klopjacht heeft heel erg lang geduurd. Ja, hoe, hoe zag dat eruit? Uh, het, het was een hele merkwaardige situatie. Ik stond zelf vanmorgen om uh, acht uur bij de ingang van de begraafplaats... aan mm -hmm. de oude westelijk Havenwijk in Middelburg. En daar hing een grote uh, rood-wit lint uh, voor en daar kon je dus niet in. En je hoorde uh, de, daar honden blaffen... en je uh, zag uh, de arrestatieteam uh, mensen met uh, van die kogelwerende vesten... die rondom, dat, uh, uh, rondom die begraafplaats heen uh, liepen. Mm -hmm. uh, en daar zijn ze heel lang mee bezig geweest. En wat ook opmerkelijk was, dat er urenlang een helikopter... ...boven die begraafplaats heeft uh, gecirkeld. En die bleef maar rondjes draaien. En, uh, na, een, na twee uur uh, ging hij even tanken, denk ik. En daarna kwam hij weer terug. Ja. Uh, en die heeft daar eigenlijk uh, uh, met tussenposes uh, ja, van... Uh, van kwart voor negen tot half drie, wel op het moment dat hij uiteindelijk werd aangehouden, heeft de helikopter boven die begraafplaats gecirkeld. Maar ze wisten dat hij daar zat. Dus ho hoe lang kan het duren voordat je iemand oppakt op een begraafplaats? Ja, dat zou je het, denken. Daar hadden weinig zicht op, want die begraafplaats is natuurlijk helemaal omgeven door uh, bosjes. En toch zijn medisch afgesloten. Dus zij konden niet precies zien wat zich daar afgespeeld heeft. En daar, daar is verder ook niks over bekend? op. Nee, nee, nee. Er, er wordt uh, ik vraag me ook af of dat bekend gemaakt gaat worden. Maar ze, de politie heeft daar in ieder geval niets over verteld. Nee. Nee. Even tot slot, ik kan me voorstellen dat dat uh, nou ja, flink inhakt, zo'n verhaal, uh, in ja, Middelburg. De, de gemeente heeft in ieder geval uh, vanavond een bijeenkomst gehouden om met uh, de wijkbewoners daarover te praten. Want ja, dat... Uh, als er zomaar uh, een echtpaar bij jou in de straat uh, neergestoken wordt... dat gaat je niet in een koude kleren zitten natuurlijk. De omwonen waren trouwens uh, vanmorgen vroeg een beetje verontwaardigd... omdat ze helemaal niet op de hoogte gebracht waren van het feit... dat daar uh, gezocht werd naar iemand die net uh, twee mensen had vermoord. Ja. En ik sprak een mevrouw die zei... ja, ik heb al de hele ochtend de terrasbeuren openstaan... voor hetzelfde geld loopt hij bij mij naar binnen. En uh, ze had eigenlijk uh, graag door de politie geïnformeerd willen worden... dat er uh, iets speelde in de omgeving. dramatisch verhaal is het. Ja, ja. we hebben ook leuk nieuws, hoor. Want woensdag is net bekend geworden... 27 juli gaat Ierse kazijn Johnny Hoogeland in het zonnetje zetten... met een echte uh, hulde Kijk, ook leuk Kijk, dat is nieuws uit zeker Nederland. goed nieuws. En dan, ja. uh, uh, hebben, zo meteen hebben we het trouwens nog verder over de tour... met die andere toerheld, Kenny van Hummel, die van twee jaar geleden. Ja, dat was uh, de man met de rode lantaarn. Die, precies, ja. ja. En Veronique Roeg van Omroep Zeeland, dank je wel. Veel dank. The Verve, Bittersweet Symphony en zo meteen dus Kenny van Hummel. Bitter Sweet Symphony. In BNN Today, iedere avond uh, aandacht voor de Tour de France. Wij doen dat met onze eigen wielerlegende Kenny van Hummel. Die deed uh, natuurlijk in 2009 mee aan de Tour. En vanaf dat moment staat hij bekend als een renner met... Karakter. Vandaag puur op karakter rijden. Een lichaam die wilde niet man. Ja, die kop die zijn, godverdomme, je gaat naar die finish toe. En ja, verdomme. Waarom? Ja, ik heb net 10 kilometer, toen zal ik zo naar de kloten. Nee, godverdomme. Dokken. Dokken. Kenny van Hummel, goedenavond. Goedenavond. Ik ben een grote fan van de slekjes. En wij zaten vanmiddag met z'n allen op de redactie te kijken. En ik dacht, nee. En mijn hart brak een klein beetje toen ik dat zag. Vooral voor Andy. Had jij hetzelfde? Ja, jammer. Toch uh, had twee favorieten die op achterstand zijn gereden door, uh, door Evans. En ik uh, ja. door. Maar hoe kan dat nou? Dan zegt Andy, ja, het parcours was te moeilijk. En dan denk ik, echt man... Dat is, zit toch niet zo te zeuren. Maar wat, ja. is het, wat is het nou geweest? Ja, ze moeten niet zo zeuren. Kijk, uh, Andy staat erom bekend dat als het slecht weer is... dat hij gewoon een slechte daler is. En ik denk dat daar uh, de favorieten ook uh, een klein beetje van geprof ja. Ja, geprofiteerd hebben. Ja. Uh, gelijk hebben ze, denk ik. En het was uh, koud en het regende en ellendig. Ja, maar ja, goed, ze moesten ook wel pas uh, berg op. Dus, eh, uh, Karel Evans en uh, Alberto komt dat door die demereerde op. En uh, Sanchez, die kon nog net zijn uh, wagon wagonnetje aanhaken. Ja. Ja, en die vlogen als gekke uh, naar beneden. En, uh, ja, dan zijn de slikjes echt zwaar in het uh, nadeel. Maar, hou, oh, er is nog niks verloren toch? Nee, nee, nee, zeker niet. Maar dit is al wel een, uh, een, een, een, uh, een teken. Ja, dat ja. is al wel een uh, fikse klap voor die jongens. Uh, ze gaan nu echt uh, straks de bergen in. En dan, mogen ze, dan moeten ze juist de tijd pakken. Dus, ja. uh, want Carol Evans is gewoon veel beter in de tijdrit uh, dan de, de, de Slack Brothers. Laten we het nog even hebben over Vulclair. Over want uh, hoe kan het nou dat iedereen zo'n hekel aan hem heeft? Gisteren nog in de avondetappe vertelde Mark Smeet die vraag ook. Kreeg je niet echt antwoord op. Maar hoe zit dat nou? Ja, ik begrijp het ook eigenlijk niet zo eigenlijk. Ja, ik, ik, ik kan misschien wel uh, misschien een beetje voorstellen, omdat hij uh, een redelijke... Uh, uh, ja, hij doet... Op sommige momenten dan doet hij alsof hij enorm aan het afzien is, terwijl hij dat misschien niet uh, aan het doen is. Maar dat is een beetje spelen met de camera. En ik uh, kan me voorstellen dat daar heel veel renners uh, die ook in, dan op dat moment in het peloton rijden en de, de beelden eigenlijk achteraf zien, dat die zich daar gruwelijk aan storen. Ja, dan houdt hij zich een beetje rustig en opeens, bam, blijkt hij toch nog heel veel energie te hebben. In, inderdaad. Ja. ja en, uh, nou ja, goed. Ik heb daar niet zoveel problemen mee. Kijk, ik vind het voor hem ook nog wel heel slim. Want hij speelt een beetje met zijn tegenstanders uh, door, uh, door gekke bekken te trekken. En uh, <laughs> ja, achteraf uh, is het eigenlijk niet zo geweest dat hij dan uh, helemaal kapot zat of zo. Ja. Dus. Ik, ik las iets van tijdens de Vuelta ooit. Toen probeerde hij grappig te zijn. Toen was het snikheet. En even, ik lees het voor. Toen liet hij zich terugvallen naar de teamauto. En toen kwam hij terug met een regen aan met een muts op en wanten. Aan. Ik vind dat heel grappig persoonlijk. Ja, dat vind ik ook heel grappig. Ik, uh, ik kan daar ook wel om lachen, ja. Ja, maar de andere renners niet. Sindsdien hebben ze een hekel aan hem, geloof ik. Ja, nou ja ik, ik, ik in ieder geval niet. Komt niet van mij af. Maar Kenny, mag je winnen of dat gaat te ver? Ach, als hij wint, dan, dan heeft hij gewonnen... en dan heeft de concurrentie een, uh, zware, uh, uh, ja, een zware fout gemaakt... door niet eerder te gaan koersen. En, ja, nee, uh, dat laat, Natuurlijk, maar, maar in, vanuit je hart, Kenny, mag hij winnen wat jou betreft? Ja, wat, wat mij betreft wel. Kijk, ja? ik heb uh, niks tegen Fouclair. Uh, maar ja, komt dat door of ja, eigenlijk uh, alle favorieten mogen van mij bij ze winnen. De sterkste moet winnen. En ik denk dat als Fouclair wint, is hij toch de sterkste. Want hij heeft... Dat, ja, dat was een mooie cruyff redenering. Als hij wint, dan is hij de sterkste. Ja, zeker. Hij is wel een keer een etappe uh, uh, ja, flink vooruit uh, uh, gaan rijden. En hij uh, ja, is vooruit gebleven met, uh, met een klein groepje. En daar heeft hij zoveel tijd gepakt. En daarbij daar te misschien nou de concurrenten zichzelf kapot yeah. op. En uh, nou ja, dat is hun fout. Dat, dat is de Tour de France. Hij blijft nu wel iedere keer aanhangen in de bergen. Dus dat is voor hem extra zwaar. als Die jongens die in het klassement uh, staan, die hebben zich dus specifiek op de Tour de France kunnen voorbereiden. En hij heeft dat niet echt specifiek gedaan. Kijk, er zijn jongens yeah. die gaan echt alle Tour-etappes uh, verkennen. En ik weet zeker, dat heeft Fouclair niet gedaan. Dus hij is wat dat betreft wel in het nadeel. Maar, ja, en hij is een nadeel dat hij niet een goede tijdrit in de benen heeft. Dus we gaan het zien, Kenny. Eerst uh, spreken we jou morgen nog weer. Ja hoor. Dankjewel, Kenny van Hummel. <coughs> Pardon, Graag tot morgen. Oké, okay, tot morgen. BNN Today presenteert de schippers van BNN. Dag 2 is het. Luc, goedenavond. Hey Willemantje, hoe is het? Hallo, ja, goed. Ja, waar ben je ja. nu? We zijn nu weer bij Seidel in de toren van Vollenhoven. Misschien hoor je het ook al een beetje hol zijn. En uh, ja, het, het, was een, het was echt een drukke dag hier. Uh, het was een, een of andere ruimtevaart- en luchtvaarttechnologieproject. En de solarcar werd getest. Prem was hier nog. Ah. En, uh, nou, wij hadden ook wel een leuke dag. Ja? Uh, met, uh, met wat wijntjes, eigenlijk. Ja, ik dacht ja. al, je klinkt anders dan anders. Ja, een, beetje, een beetje jolig ben ik. Even voor de duidelijkheid, Luc Iking, natuurlijk de man van Today's Topics... en Frank van der Lende, die gaan saampjes drie weken lang door uh, Nederland trekken op een boot... en beleven daar allerhande avonturen. Um, nou ja, hoe was het uh, de vanmiddag? Ja, nou ja, het, was, ja het, was, het was leuk. Het was even wennen weer, eh, het varen. Maar en, en, ja, door het varen, merken we al wel, krijgen we echt enorme honger. En wij eten dus al drie dagen pizza en rookworst en een beetje chips. Dat is wel lekker, eh, maar wel ook een beetje karig. En dus dachten we, nou, dan is het is tijd voor wat beters. Een lesje, zorg voor jezelf op de boot en eten uit de rivieren. En die les die kregen we echt van de crazy kok André Amaro. Zo. Aangekomen in de haven en even naar binnen lopen. Want binnen.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 een beetje jammer is, is dat we dus maar drie pitjes hebben. Die ziet er ook al behoorlijk goed uit. Het begint ook al lekker te ruiken hier in het ja. kleine keukentje. Kun je hier wat mee met die drie pitjes? Of is dat echt uh, te klein? Ja, natuurlijk. Nee, ja, Warmwillens is een weg. Ik heb laatst gekookt op een zonnekoker. Zo'n hele grote spiegel. Oh ja. Ja, en dan heb je maar één warmtebron. Nee, dat gaat het hartstikke goed. Wat ben je aan het doen? Hey, ik, ben, uh, ik heb net knoflook gesneden, ruikt me aan mijn handen? Ja, de Fenkel kan ah, gesneden lekker. worden. Oh, de Fenkel moet ik nu gaan doen. De mee. Fenkel kan gesneden worden. Ah, waar is de Fenkel. Worden. Die uh, ligt in de pak. Je neemt net een lekker hapje van de rode saus die we maken. Ja, is dus een tomatensausje met die rode pepers van jou en die uh, ui van Luc. En die te oh. wil veel veel knoflook van jou? Ja, heerlijk, hè? Ja, er wordt niet zoenen met jullie vanavond, dat weet ik nou wel. <laughs> en wat ben je nu aan het wassen? Wat is dat? Uh, dus uh, bossuitjes, heerlijk verse bossuitjes van de supermarkt. En die gaan straks op het laatste bij de pasta. Maar die wil ik eigenlijk nog bijna zo goed als rouw erop hebben. We hebben ook allemaal uh, vis liggen op, uh, op de bordjes, ja. als voorgerecht voor dat, hè? Met ja. roggebrood? Ja, dus ik denk dat we de, het voorgerecht gaan we ervan maken... Um, even kijken, we hebben gerookte um, um, haringfiletjes. Alles is groot. Kom maar. Is dat gaan Allemaal kijken. Hollands is dat ook, hè? Ja, natuurlijk. All Kijk, Paling is natuurlijk uh, bijna heen. Als er geen vangstverbod of visverbod zou zijn. Ik denk dat de Paling binnen nu en twee, drie jaar uitgestorven zou zijn. En uh, toch gaan wij hem nu eten? Ja, als afscheid zijnde, hè? Lekker! <laughs> Kijk, jongen, wat is op donderpaling, Luc? Ja, heerlijk. Echt heel lekker. Lies met een wit wijntje erbij? Oh. Heb je ook een wit wijntje erbij? Nou, ja. Ik heb je hebt alles meegenomen. Mee ja, ik heb drie wijnen meegenomen. Ik heb een chardonnay, een chablis en een Portugese vignouweerde. Willemijn? Ja, ik ik zit hier gezinig. helemaal... Ja, Toen namen we, we dus nog een wijntje, en toen namen we nog een wijntje, en toen namen we nog een wijntje, en toen namen we nog een wijntje, en nog een wijntje, en toen namen we nog een wijntje... Proosten op de... tocht, zou je Op de tocht? Op op, op, uiteraard. Op, op uh, de grootste verrassing van de wereld, alles wat onder water ligt. Hey. Proost. Nou ja, jongens, dat, dat eh, was zwaar. Helemaal goed. Goed lekker Frank. Ja, een heerlijk goed voorgelegd. Vooral de wijn valt me erg goed. Ja, goed. Lekker hè? Lekker visje of makreel. Ja. Paling. Beetje Sorry. Sorry. Uh, Zo gingen we pasta eten en voilà, klaar is de met mosselen. Kijk, heerlijk. <laughs> Mosseltjes met uh, verse wilde munt uit uh, West-Friesland. Dit is echt wel heel snel gemaakt hè? Ja, mosseltjes, kom op. Hè. Een bodempje fijn, een beetje uien, liefde, bezieling en uh, is Kees, toch? Nou, liefde en bezieling, hè, dat hebben we al Dat uh, hebben wij heel ja, veel. Het, nu. Ja, al ja, ja, ja, het wordt een wilde nacht, ik hoor het al hier op mijn bord. Met alle knoflook. <laughs> <laughs> Met een lekkere Riesling erbij. Ik denk dat, dit, dat we nooit meer zo goed gaan eten als deze, <laughs> deze keer. De <laughs> finishing touch is dit? Ja, dus doen we nog een paar mosseltjes. Dat is eigenlijk een beetje een. Uh,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 Ik ga erin gaan. Leuk, je lijkt het piepelen. De schippers van BNN. Ja, ik weet het. Zit helemaal. je daar je, in het kleine Ex rottige keukentje? <laughs> Grote afwas, joh, niet normaal. Hey Luc, wordt er ook nog gevaren? Of ga je even lekker lopen zuipen? En... Varen? varen? Nee, maar... jazeker, ja, zeker. We varen elke dag Maar dit ja. was alleen maar een avondje. Of een einde van de middag, begin van de avond. Ja. En de rest van de dag zijn we eigenlijk de hele dag aan het varen. Ja, zeker. Heel ja, goed. En wat, hoe zit dat met die. Ik heb jullie gisteren een opdracht gegeven. Jullie moesten op de foto met een BN'er in Lemmer. Ja, echt, Willemijn. Dat was makkelijk, jongen. Echt, ja, die, die gast die woont dus echt. Wij vragen aan die, de, aan die, aan die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 En volgens haar was het van onze boot vier huizen verder langs de oever. Ik oh. denk dan die kant op. Ja, ik hoop niet dat die hier wel ja. nee. nee, maar ben een beetje bij de honden, ben jij? Hier zo. Ja, ik denk dan het de volgende. Want daar brandt ook licht. Ik vind het best wel een beetje spannend. Ja. Ik geef op de brieven eens kijken of er ja. Ritsma staat. Nee. Aankloppen dan maar.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 ja dat wilde hij wel hoor. ja wilde ja, maar je mogen wel ook blijven binnenkomen ja. mag wij binnenkomen? ja ah, heel graag hallo Frank Rietje, hoi hoi leuk hallo. hoi mijn simpele vraag is eigenlijk mag ik met je op de foto ook al zit je hier in joggingpak half of... nee ik kom van de surfplank af dus uh... heb je gesurfd vandaag ja, ja ja maar zullen we dan hier in de gang op de foto gaan ja ik vind het best dan een, een, een beetje met je oude schaatspak aan ja of? ik sta hier met de groot dus wel ja. en ik ben langer ook vroeger was ik heel klein en toen was je toen en nu is dit een goede hoek, Luc? Nee, iets meer uh, zo, ja. Lach je? Huppakee. Nou, ik vind het leuk. Staat erop. Nou, top. Dankjewel. Graag gedaan. Ja, dat was ja, lekker makkelijk. Ja, een hele goede opdracht. 1-0 voor mij, Luc. Ja. Kom zo op facebook.com slash de schippers van BNN, Willemijn. Ja, <laughs> dankjewel, Luc. Maar dat was wel heel makkelijk dus. Ja dat, was echt, nou ja, dat was echt gewoon 300 meter verderop. Hoekje maar om hekje ook klaar. Hoeveel mensen wonen er eigenlijk in Lemmer? Ja, 100 denk, of zo. Ik, ik denk 100, 120 max. <laughs> <laughs> nou, dus hebben we het nu moeilijker gemaakt. Want dit was veel te makkelijk. Wel goed gedaan, joh. Ja, maar de, is de, moeilijke, de moeilijke opdracht is voor mij fijn. is dat Ja, ja want jij bent nu natuurlijk aan, nu aan de beurt. Overigens nog even, misschien ten overvloede. Maar degene die verliest, die dus het minste goede opdracht heeft. Ja, wordt ja, ja, echt die letterlijk. Wordt ja, maar echt Het Is geen ja. grapje. Dus, nee. Prima. Even kijken, jullie zijn inmiddels in Vollenhoven. De nieuwe opdracht. Het Vollenhoven, klein plaatsje in Overijssel. Iets meer dan 4000 inwoners. Um, Hartje zomer, licht aan het water. Veel, als het goed is, toeristen moeten daarop afkomen. De opdracht is. Uh, verzamel tien verschillende nationaliteiten. Oh. oh. In Vollenhoven. Laat die allemaal even zeggen hoe ze heten, waar ze geboren zijn. en de zin: ik vind het hier te gek in hun moerstaal. Ik vind het hier te gek. Ik vind het een. Pokkenopdracht, opdracht. Maar tot morgen, <laughs> Willemijn. Succes, Luc. En niet te veel zuipen, daar kan je niet tegen. Dag, Luc. Hoi. Hoi. Dit en is Mark. Radio 1. BNN Today. Ja, alles is zo'n beetje gezegd aan het einde van BNN Today. Maar nog net niet alles. Wij geven een van de laatste woorden aan Tweede Kamervoorzitter Gerdy Verbeet. Laatst hoorde ik iemand zeggen dat er van al die verkiezingsbeloften... toch niks terecht komt. Dat er na de verkiezingen alleen maar vage compromissen worden gesloten. Wat is dat toch een akelig misverstand? Als we op vakantie zijn en iedereen wil iets anders... dan vinden we een oplossing door een compromis... s'morgens naar het museum, s'middags naar het strand. En zo doen we dat ook in de Kamer. Dat is nou het mooie van democratie. En dan topontwerper Hans Ubink. Ik heb begrepen dat Sonja Bakker... ...in navolging van Arnold Heertje, ook overweegt Nederland te verlaten. In dit geval niet als de rituele slacht wordt verboden... ...maar als de regering niet zorgt voor handhaving van de additieve lijst voor sigaretten. De twee laatste toegevoegden aan die lijst zijn namelijk 1. laxerend... ...en 2. hongergevoel onderdrukkend. Ja, tegen die oneerlijke concurrentie is geen dieetkruid opgewassen natuurlijk. En dan het echt het laatste woord is voor Lingeo-presentatrice Lucille Werner. Als je voor de buis zit, merk je aan alles dat het tv-seizoen vrij wat een einde is. En dat geldt ook voor Lingo. De uitzendingen hebben we al eerder opgenomen, zodat we even vrij zijn. En deze vrije tijd die benut ik dan weer om nieuwe ideeën uit te werken. Een stichting bezig te zijn. En als het even kan, heerlijk te varen op het IJsselmeer. Want straks in augustus is het weer drukte te al Met als mooie start de Kappies. Ja, en dan komt Lucille wel, misschien wel Luc en Frank tegen daar op het IJsselmeer. En die kan je ook volgen, Luc en Frank, via facebook.com slash schippers van BNN. Wij zijn er klaar mee. Morgen zijn wij er weer. En um, onderweg nog te volgen, onderweg onderwijl te volgen. Op Twitter ook nog, het BNN Today. Zometeen de avondetappe met vanavond Tom van het Hek. Veel plezier.